Rutherford mocht dan wel de nucleus ontdekt hebben, maar hij wist niet wat hij moest aanvangen met zijn elektronen. Het Rutherford-model, nog stevig ondersteund door experimenten, was in strijd met de klassieke mechanica. Nu, als de resultaten voor zich spreken, dan moet de theorie wijken. Maar om de gevestigde orde in vraag te stellen, had je wel een soort theoretisch lef nodig dat niet iedereen gegeven is. Gelukkig was Niels Bohr niet iedereen. De Deen was een van Rutherfords meest getalenteerde studenten. En dat zegt wel wat, aangezien niet minder dan 11 van Rutherfords studenten nog tijdens zijn leven een Nobelprijs zouden krijgen. Nu, om Bors inzichten te kunnen begrijpen, moeten we echter een klein beetje terug in de tijd. De verbeelding is gelukkig niet beperkt door de Tweede Wet van de Thermodynamica, dus spoelen we even terug naar twee fysica-problemen die elk een oplossing gekregen hadden, door respectievelijk Max Planck en Albert Einstein. Beide problemen klinken toch in de oren van iemand die geen natuurkunde gestudeerd heeft als de titel van een apocalyptische science -fiction film. Het eerste probleem is de ultraviolet-catastrofe. Het tweede probleem betreft het fotoelektrisch effect. Ik zal beginnen bij de ultraviolet-catastrofe. Het was duidelijk dat er een relatie bestond tussen warmte en licht. Objecten stralen verschillende kleuren van lichtheid, afhankelijk van hun temperatuur. Zo is de kleur van gloeiende kolen rood, terwijl het licht van de zon eerder geel of wit is. Nu, waarom is dat zo? Daarvoor hadden fysici een denkbeeldig en vereenvoudigd object bedacht. Een zwart lichaam. Zo'n zwart lichaam absorbeert op perfecte wijze de binnenkomende straling en zendt op perfecte wijze straling uit. Er waren enkele experimenten die het geïdealiseerde zwarte lichaam benaderden. En die hadden aangetoond dat de hoeveelheid licht die uitgestraald wordt stijgt naarmate de frequentie van het licht stijgt. Dan een piek bereikt bij een bepaalde kleur en dan weer afneemt naarmate de frequentie nog hoger wordt. De beschreven piek was luider afhankelijk van de temperatuur van het object. Het is eigenlijk wat men ziet wanneer een smid metaal verhit. Die metalen kleuren eerst rood, vervolgens oranje en uiteindelijk wit. De piek van het spectrum verschuift van rood naar blauw. Wanneer men het licht uitgestraald door een zwart lichaam probeerde te berekenen volgens de klassieke fysica, dan kreeg men een uitkomst die helemaal niet overeenkwam met de experimenten. Alles vanaf en voorbij ultraviolet gaf een belachelijke uitkomst. Vandaar ook de naam ultravioletcatastrofe. Toen Max Planck zich over het probleem boog, zag hij plots dat hij een wiskundige kunstgreep kon gebruiken om tot een oplossing te komen. Maar de implicaties waren allerminst naar zijn zin. Planck deed alsof energie in discrete pakketjes komt. Het kleinste pakketje van energie dat kon getransporteerd worden noemde hij een kwantum van energie. En om zijn wiskundige formule te laten kloppen, mocht energie enkel in veelvouden van dit kwantum van energie komen. Planck voerde daartoe een nieuwe constante in, die om voor de hand liggende redenen Planck's constante werd genoemd. Ze wordt voorgesteld door de kleine letter h. De waarde van deze constante is belachelijk klein. 6 maal 10 tot de min 34ste seconde. Zonder het zelf te willen had Planck hier het zaadje geplant voor een revolutie. Zelf zeer conservatief ingesteld, was hij helemaal niet tevreden met zijn wiskundige kwantum. Hij meende dan ook dat het slechts een handigheid was om enkele problemen te berekenen. Het was onmogelijk dat het ook op een bepaalde manier de werkelijkheid beschreef. Zo gek moest het niet worden. De rest van de natuurkundige gemeenschap dacht er net hetzelfde over. De nieuwe stralingswet werd snel aanvaard, maar het idee van een quantum werd grotendeels genegeerd. Iemand die Planck's ideeën wel serieus zou nemen was Albert Einstein. In 1905 had deze relatief onbekende naar uit Bern een uitbarsting van zoveel creatieve genialiteit dat zijn werk uit dat jaar de Annus Mirabilis Papers worden genoemd. Hij zou in 1905 niet minder dan vier meesterwerken publiceren. Een eerste paper betreft de Brownse beweging. In een tweede paper zette hij zijn speciale relativiteitstheorie uiteen. En in een derde paper introduceerde hij zijn vergelijking E is kwadraat. Maar wat ons hier het meest interesseert is zijn vierde paper, waarvan de meesten aanvankelijk dachten dat het een vergissing was. De paper over het fotoelektrisch effect. Ironisch genoeg, u zou niet zijn veel bekender werk over relativiteit, maar wel zijn zogenaamde vergissing hem de Nobelprijs opleveren. Het probleem van dit fotoelektrisch effect is in essentie vrij eenvoudig om uit te leggen. Wanneer licht schijnt op bepaalde metalen, dan kunnen elektronen losgeslagen worden. Nu zou men verwachten dat de energie van de vrijgestoten elektronen afhankelijk is van de intensiteit van het licht. Maar dat bleek niet het geval. Vreemd genoeg bleek de energie van de vrijgestoten elektronen louter afhankelijk te zijn van de kleur van het licht. Dus van de lichtfrequentie. Einstein had een theoretische oplossing klaar. Maar die vereiste wel een radicale breuk met de gevestigde opvattingen over licht. Einsteins oplossing bestond erin het volgende te stellen. Licht bestaat uit kleine, individuele deeltjes. In latere terminologie zouden dit fotonen genoemd worden. Maar waarom was dit nu zo radicaal? Zou er iemand zijn slaap voorlaten dat licht nu beschouwd werd als een deeltje? Misschien wel, want jaren van zorgvuldige experimenten hadden aangetoond dat licht zich gedraagt als een golf, en dus niet als een deeltje. Licht had een golfkarakter, en iets anders beweren was ketterij. Het belangrijkste experiment dat het golfkarakter van licht aantoonde, stamde al uit 1801. Men werd uitgevoerd door een zekere Thomas Young. Fysica-studenten voeren het vandaag, in een modernere versie, nog steeds uit. Met een lichtbundel richt men op een zwarte metalen plaat met twee dunne spleten. Het experiment wordt dan ook het tweespleten-experiment genoemd. Achter de plaat is er een scherm. Intuïtief zou men denken dat het scherm twee strepen zou vertonen en verder in schaduw gehuld zou zijn. Maar dat is niet wat er gebeurt. Wat men te zien krijgt is een interferentiepatroon, van verschillende lichte en donkere plekken over het gehele scherm. En dit soort interferentiepatroon is typisch voor golven. Hetzelfde zou gebeuren als je in een stil meer zou gaan staan en twee opblaasbare ballen tegelijk, maar op een beetje afstand van elkaar, op en neer zou duwen in het water. Er zouden dan twee sets van golven ontstaan. En wanneer deze elkaar raken, zou er een patroon verschijnen. Waar pieken elkaar ontmoeten, is er constructieve interferentie. Wanneer een piek en een dal elkaar ontmoeten, is er destructieve interferentie. Het resultaat is een rijk patroon dat alterneert tussen golven en stil water. Het moet dus niet verbazen dat Einstein's voorstel om licht op te vatten als bestaande uit deeltjes, aanvankelijk niet goed werd ontvangen door andere fysici. Niettemin was de weg plaveid voor Niels Bohr. Planck had het principe van een quantum geïntroduceerd, om de catastrofe op te lossen. Einstein had het idee uitgebreid naar licht en ons fotonen gegeven. En Bohr die zou het quantum idee nu ook toepassen op het atoom zelf. Hij zou het een stabiliteit verlenen die ontbrak bij Rutherford. Rutherford deed immers nog een beroep op de klassieke mechanica. Beeld je een waterstofatoom in met slechts één elektron, dat rond de kern draait zoals een planeet rond de zon. Volgens de klassieke theorie moest dat elektron energie verliezen, in de vorm van elektromagnetische straling. Daarom zou het uiteindelijk gedoemd zijn om neer te storten op de kern. Bohr postuleert daarom dat elektronen zich alleen in banen kunnen bevinden op specifieke afstanden van de kern, en dat een elektron in zo'n baan geen straling uitzendt. Voegt men energie toe aan het atoom, dan reageert het elektron door te springen naar een hogere baan, verder weg van de nucleus. Voegt men nog meer energie toe, dan blijft het elektron verder springen naar nog hogere banen. Maar laat men het atoom met rust, dan zal het elektron terug verspringen naar zijn lagere baan. En met elke sprong terug wordt een foton uitgezonden, met een specifieke energie. Die sprongen en de energie van de fotonen zijn gelimiteerd door Planck's constante. Zo had Bohr niet alleen een bruikbaar model voor het atoom opgesteld, hij had ook aangetoond dat wat zich afspeelt op de schaal van het atoom, gekwantiseerd is. De processen zijn eigenlijk niet continu, ze kennen een zekere granulariteit, en de korrel is Planck's constante. Elektronen kunnen naar boven of naar beneden springen tussen bepaalde energieniveaus, maar daartussen kunnen ze zich niet begeven. Er is bovendien een minimumniveau van energie dat het elektron moet bezitten, en dat is in de laagste baan rond de nucleus. Dichter bij de kern kan het elektron niet komen. Met de introductie van quantumfenomenen was een nieuwe fysica geboren. Helaas zou de onmiddellijke groei ervan afgeremd worden door enkele schokkende ontwikkelingen op het wereldtoneel. De moord op de Oostenrijkse aardshertog en troonopvolger Frans Ferdinand in 1914 en een complex systeem van allianties tussen verschillende staten zouden de aanleiding vormen voor een ongeziene oorlog. Het geweld zou de aandacht opeisen van de meeste wetenschappers. En sommigen onder hen zouden zichzelf volledig verliezen in de gruwelijke logica van dood en verderf.